Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Tot begin mei zijn er geen grote evenementen. Pas in de zomer zijn er misschien meer mogelijkheden om met grote groepen bij elkaar te komen. Verwacht Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. We hebben zelf geconstateerd op basis van een ronde onder alle burgemeesters in het land. Dat je eigenlijk tot 5 mei geen vergunning voor een groter evenement überhaupt moet willen aanvragen. Ik denk dat je wat grotere evenementen, als het al mag, dan zit je meer richting de met Koningsdag kun je dit jaar dus ook niet met een biertje op een groot festival staan of rondstruinen over de Vrijmarkt. Ook Bevrijdingsdag wordt dit jaar niet massaal gevierd. En we blijven nog even bij Bevrijdingsdag, want deze zangeres is dit jaar een van de ambassadeurs van de vrijheid. You just gotta go sky. Davina Michel dus, ook rapper Jonah Fraser en Tino Martin mogen zich dit jaar ambassadeur van de vrijheid noemen. Ze gaan de komende tijd uitzoeken wat vrijheid voor ze betekent. De bevrijdingsfestivals zijn dit jaar dus ook alleen maar online te checken. Op 5 mei zijn er op een, is er op een livestream ruim 200 optredens te zien. Navalny zit inderdaad in een strafkamp. De grootste vijand van de Russische president Poetin zat tot vrijdag in een detentiecentrum. Zijn advocaten wisten niet waar hij naartoe gebracht was. Navalny zegt nu op Instagram dat hij in een echt concentratiekamp zit. Daar moet hij een gevangenisstraf van 2,5 jaar uitzitten. Amnesty wil dat er een onderzoek komt naar het geweld dat de politie gisteren gebruikte op het Malieveld. Het protest daar tegen de coronamaatregelen werd gestopt met disproportioneel politiegeweld, vindt Amnesty. Ze wijzen op beelden op social media waar een politiehond een demonstrant bijt en iemand met een wapenstok wordt geslagen. Het weer vanavond en vannacht grotendeels droog, morgen bewolkt en bijna overal regen. Vrij krachtige noordenwind dan en zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam bij Zeeburg. Je hebt daar ongeveer 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nee, dat is gewoon alternative vamp vrienden. Dit is gewoon het reguliere gedeelte. Dus ik heb er twee uur even warm gedraaid in de afgelopen twee uur. Ja, prima. De nieuwe Van Hoofs, daar begonnen we dus mee. Dat is altijd leuk als bands of muzikanten hun muziek uit te brengen. Dan willen ze graag een beetje opvallen. Dat doen ze meestal op vrijdag, omdat Spotify daar nou iets mee doet. Ja, en wij zitten dan net een week tegen de tand hakken, maar...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 I've been Thank you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 uh, zit, er, zit er een beetje... Uh, zie je voor jullie dan toch nog een beetje schot in de zaken komen? Nou ja, qua optredens uh, niet echt. We, we hebben wel onder voorbehoud een kleine dingetje staan. Maar uh, dat, dat, dat, dat, ja, dat weten we niet als dat doorgaat. En wat we nu heel veel aan het doen zijn... zijn uh, quarantine sessions noemen we het. Ja. En dan gaan we vanuit thuis nemen we op. En dan maken we eigenlijk covers die we mooi vinden. Hmm. Zoals we nu laatste uh, Elbow One, uh, One Day Like This hebben uitgebracht. Ja, ja dat, dat is mooi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 <laughs> en dat al ja, daar kan ik aan pielen. Ja, zo'n beeld heb ik erbij. Dus ik denk van, nou, de, degene met wie jou samen woont is dan gezegend in dat, uh, dat opzicht. <laughs> ja, dus, gelukkig klus ik niet. Uh, nee, nee, nee, nee, Het zijn meer muzikale klussen. Ik dat. Ja, dat, dat, we dat er weinig mee de last van. Gelukkig. Ja, oké, okay. nee, ik snap hem helemaal. Uh, zullen we hem dan maar gewoon uh, draaien? Step back. Let's do it, ja. Yeah. Ja, dan komt hij. Hier is uh, step back van de Marvin Day Band. See you. Down. We saw the morning.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 De dagen worden dus gewoon weer aanmerkelijk langer en de nachten korter. Dus dat is een beetje het idee. Dus dit soort singles zou je eigenlijk meer of meer verwachten in het najaar. Of wat dan ook. Marvin Day hoorde je ervoor met Step Back. Nog één nummer en dan gaan we weer met de volgende praten. En dat is Westone. Westone is, komt uit Horen. Maar heeft besloten om voor zijn debuutalbum...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 in love. you sing me the song back inside, inside. dat Jacob die Edward het nog vaker gaat horen, want de afgelopen keer dat we hem in de uitzending wilden halen, dat was 25 februari wilde verstaan. Dat was de uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En toen zaten je en ik van, zou hij die, die telefoon nog wel aannemen? Nou, dat deed hij dus niet. Ja, 1 minuut voor 10, voor het einde van... de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 Minimale spullen, dus gewoon echt met hele, ja, heel weinig spullen. Gewoon hele goedkope spullen. Sorry. Is dit? Ja. Gewoon zeg maar duur hoeft niet per se goed te betekenen. Weet je? Nee. Ik vind ook dat je kan ook met hele ja, kwalitatief zeg maar, zijn slechts, slechte spullen. Kun je ook hele toffe dingen maken. Dat maakt eigenlijk helemaal geen bal uit. Ja. Het, gaat om, het gaat om het liedje en het gaat om.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 The phone. He's not answering, not answering. When you're dealing with this much doubt, you have no reason to be proud. It's not meant to be, not meant to be. He's dealing with his scars and steering without arms. It's not meant to be, not meant to be. He's sitting in his car Without the wheel that was his home will he dance with me? dance with it? i hope he makes a choice that will lead him to his voice please remember him remember him he thinks he is so strong but he'll leave you when it's done you will feel the pain He'll leave a bloody sign, he'll die with it, he'll die with it. Freedom in the cage explains it all.